Het is onduidelijk of Bakbo daar nog altijd is of dat hij op een andere plek gevangen is gezet. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de VN-vertegenwoordiger voor Ivoorkust zeggen dat Bakbo is opgepakt door troepen van Watara. De Fransen zouden bij zijn arrestatie op de achtergrond zijn gebleven. Volgens de VN-vertegenwoordiger is Bakbo ongedeerd en zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Bakbo verschansen zich al enkele weken in een bunker onder zijn Amswoning in Abidjan.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 In Jemenitische steden, vooral in het zuiden, wordt al weken gedemonstreerd tegen corruptie en voor meer politieke vrijheden. Daarbij zijn tientallen betogers gedood. SP en GroenLinks willen dat leden van schietverenigingen hun wapens niet meer mee naar huis mogen nemen. Er zou een verandering in de wet wapens en munitie voor nodig zijn. Volgens de SP kunnen schietverenigingen hun wapens beter zelf goed beveiligd bewaren. Aanleiding voor deze voorstellen is de schietpartijen al van aan de Rijn... De 24-jarige dader was lid van een schietvereniging en had voor de drie wapens die hij heeft gebruikt een vergunning. Met die wapens heeft hij meer dan 100 keer geschoten in winkelcentrum De Ridderhof. Zes mensen kwamen daardoor om het leven. De dader pleegde vervolgens zelfmoord. De regeringspartijen, ChristenUnie en de SGP willen zo kort na dat drama nog niet ingaan op een mogelijke wijziging van de wapenwet. De Tweede Kamer staat morgen voorafgaand aan het vragenuurtje stil bij de gebeurtenissen in Alphen.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 Minister Opstelten heeft hem aangesteld als kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps. En hij moet voor het einde van het jaar een plan opstellen om de 25 regionale korpsen en het korps landelijke politiediensten op te laten gaan in de nieuwe organisatie. Door de vorming van de nationale politie wil het kabinet de politie slagvaardiger en efficiënter maken. De 58-jarige bouwman was eerder korpschef van de politie Haaglanden en officier van justitie in Middelburg. Hij gaat op 16 mei in zijn nieuwe baan aan de slag.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 Ried dwars nog een watersportwinkel voordat hij tot stilstand kwam. Twee inzittenden raakten licht gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert binnenkort de resultaten van een eigen onderzoek naar het treinongeluk in Stavoren. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. En later vanavond vanuit het westen buien, vooral in het noorden. En ze kunnen gepaard gaan met onweer en aan zee zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui. Het wordt dan 11 graden en de dagen daarna is het wisselend bewolkt met kans op een bui. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt normaal. Er staan 25 files bij elkaar 100 kilometer. De problemen in deze spits die zijn er op de A12, Utrecht richting Arnhem. Er staat tussen de afrit Wageningen en Arnhem-Noord 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Verkeer richting Arnhem kan beter omrijden via Barneveld... vanaf knooppunt Maanderbroek over de A30, A1 en de A50. Door de file op de A12 loopt het ook vast op de A50 vanuit Os Daar staat voorknopend grijze hoort 7 kilometer. En de A27, we richting Utrecht. Daar staat bij Nieuwe Gein 3 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. In Europa verwerken we de salarissen van meer dan 1 miljoen werknemers. Dat doen we met passie en expertise. Ook in Nederland zijn we ambitieus. Want uw payroll verdient beter.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 NOS Radio 1 met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zometeen krijgt u van onze correspondent in Abidjan het laatste nieuws uit Ivoorkust. Eerst naar Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vlist, de man die zaterdag een bloedblad aanrichtte... heeft zeker honderd kogels afgevuurd. Dat blijkt uit het rechercheonderzoek. Het openbaar ministerie maakt ook bekend dat hij een vergunning had... voor alle drie de wapens die hij heeft gebruikt. Verslag even van van der Wiel in Alfa aan de Rijn. Matthijs, eerst maar eens even over die wapenvergunning van de dader. Daar zijn, neem ik aan, veel vragen over en ook vooral in Alfa. Ja, ik heb veel mensen gesproken vandaag... Uh, die in de rij stonden bij het register om daar te tekenen. Als je die mensen spreekt, dan is er veel boosheid, veel onbegrip. Hoe kon deze man zomaar met een wapen rondlopen? Nou, Het lijkt erop dat de politie echt een fout heeft gemaakt in deze zaak. Uh, deze dader is, dat weten we... vanwege zijn psychische problemen verplicht opgenomen geweest... in een gesloten inrichting, dat was in 2006. En zoiets gaat via de rechter. Dat staat dus ook in de politiecomputers. Nou, volgens de schietbond heeft hij zijn vergunning... Om die wapens te kunnen hebben, pas in 2007, dus pas daarna, aangevraagd. En had die vergunning om die reden moeten worden geweigerd, omdat de psychische toestand van een aanvrager ook een onderdeel is van de screening. Dat zegt Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Die screening die moet bestaan uit antecedenten, dus een strafbaar verleden, die moet bestaan uit het onderzoeken of iemand niet in criminele kringen verkeert, en de psychische gesteldheid wordt daarin betrokken. De politie heeft een fout gemaakt. Als, als de politie op dat moment bekend was met deze feiten, hebben ze een fout gemaakt. En ze het moeten weten, want het had in de computer moeten staan. Pikant detail is dat die vergunning is afgegeven door de afdeling... bijzondere wetten van het korps hier, het korps Holland-Midden. En dat is een uh, omstreden afdeling, om het zo maar te zeggen. Uh, vorig jaar is er nog een agent ontslagen van, uh, van die afdeling... omdat hij in beslag genomen wapens had doorverkocht. En tijdens de rechtszaak noemde de officier van justitie die afdeling... een zootje, een showroom voor wapens. Dat is een van de redenen dat het onderzoek naar Van der Vlis dan ook niet wordt gedaan door dit korps Holland-Midden... maar door de Rijksrugie. Dat zijn de feiten over de dader. Als we kijken naar de winkels, gaan die nou morgen weer open? Dat is wel de bedoeling, morgenochtend om 10 uur. Vanmiddag is het winkelcentrum vrijgegeven voor de winkeliers. Die zijn bijeengekomen, eerst op het stadhuis en daarna nog in een zaal... om elkaar te treffen, om erover te praten en om te kijken hoe ze verder wilden. De wens van de winkeliersvereniging is om niet te wachten. Die denken dat het het beste is om zo snel mogelijk weer open te gaan. En dat gebeurt dus morgenochtend om 10 uur. Ze zijn nu bij hun winkels om de schade op te nemen... om te kijken hoe ze open kunnen gaan. Niet allemaal gaan open, maar ze willen wel veel winkeliers snel open.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 Politie. Want uh, ja, het ergste is natuurlijk dat winkelen het publiek weg zou blijven... en dat er alleen maar mensen komen die uh, het interessant vinden om naar te kijken. En dat is wel de angst van een winkelier die ik ook sprak vanmiddag. En die zei, ja, ik zie er geen toekomst meer in. Wat mij betreft is het winkelcentrum nu een begraafplaats. En ik denk dat veel mensen zich toch wel even achter de oren zullen krabben... als ze morgenochtend op weg gaan naar het winkelcentrum... en zich afvragen of ze dat willen doen. Zeker in het licht van die herdenkingsdienst gisteravond... die massaal werd bezocht. Um, de emotionele verwerking gisteravond is denk ik niet afgerond... en ook niet met het weer gaan winkelen morgenochtend. Komt er meer in dat opzicht dat mensen het met elkaar kunnen verwerken... Ja, dat zou zomaar kunnen, ook als je die rijen zag vandaag bij het condolenceregister, Er is veel behoefte om nog iets te doen. De burgemeester zegt, we gaan, uh, we gaan dat niet uitsluiten. Het zou zomaar kunnen dat er volgende week nog een bijeenkomst is. Ook wordt er geïnventariseerd met de nabestaanden hoe die uitvaarten moeten worden uh, aangepakt. Of dat grote bijeenkomsten moeten zijn waar ook andere mensen kunnen komen. Of juist heel intiem, heel privé. De gemeente die begeleidt dat allemaal. Overigens niet alleen voor de zes slachtoffers, maar ook voor de familie van de dader. Die krijgen ook nazorg door de gemeente. Ik heb nog even ook een laatste bericht over het aantal gewonden. Er liggen op dit moment nog negen mensen in ziekenhuizen. De meeste zijn stabiel. Van één persoon is de toestand nog kritiek op dit moment. Matthijs van, de van der Wiel in Alphen Rijn. En de politiek mengt zich naar aanleiding van zaterdag inmiddels ook in het debat over het wapenbezit. SP en GroenLinks willen dat leden van schietverenigingen hun wapens niet meer mee naar huis kunnen nemen. D66 wil graag weten of de naleving van de wapenwet voldoende is. die worden namelijk officieel jaarlijks gecontroleerd door de politie. De vraag is dus bij D66, maar ook bij ons, gebeurt dat ook? Marcia de Vries van de Universiteit van Twente heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat waren uw bevindingen? Uh, mijn bevindingen waren, het was een, uh, om even specifiek te zijn, een onderzoek naar uh, hoe munitie in het criminele circuit zou kunnen komen. En daarin heb ik onder andere gekeken naar nou, hoe vinden nou de controles plaats op uh, ja, particulieren die munitie en vuurwapens in hun uh, bezit mogen hebben. En uh, toen bleek mij al vrij snel dat uh, nou, de verantwoordelijkheid is die in handen is van de afdelingen bijzondere wetten, van de regiokorpsen, dat zij in principe jaarlijks een controle zouden moeten uitvoeren bij uh, Bijvoorbeeld sportschutters. Uh, en dat is in de praktijk uh, nou ja, niet altijd jaarlijks blijkt te gebeuren. Er schijnt een groot verschil te zijn tussen politiekorpsen. Het ene politiekorps uh, controleert uh, daadwerkelijk jaarlijks iedere sportschutter in uh, haar regio. En andere korpsen daar uh, blijkt dat niet het geval te zijn. En als ze dat niet deden, waar lag dat dan aan? Dan bleek dat toch vooral te liggen aan uh, ja, capaciteitsproblemen, prioriteitsstelling. En als er een controle wel werd uitgevoerd, wat gebeurde er dan? Waar kijken ze naar? Als er wel een controle wordt uitgevoerd, dan uh, nou, komt de, de afdeling bijzondere wetten aan, uh, aan de deur bij uh, bijvoorbeeld een sportschutter. Uh, dan moeten zij vragen om, uh, om toestemming te krijgen tot de woning. Dan kan iemand zeggen van nou, het komt mij nu niet zo goed uit, kom op een later moment maar weer terug. En op het moment dat mensen wel direct toestemming krijgen de woning te betreden, dan mag men uh, nou ja, de kluis, de, de plaats waar de wapens zijn uh, opgeslagen, onderzoeken. Kijken of de wapens die, uh, die daar voorhanden zijn... of dat ook de wapens zijn die op, uh, op het verlof van de sportschutter uh, zijn vermeld. En of ze niet zijn opgetuigd verder, neem dat ik ook, aan. ja, of ze aan, aan de eisen voldoen... of de munitie op de correcte manier is, uh, is opgeslagen. Ja, en, en dan wordt niet meer nagegaan of de vergunning wel uh, terecht is afgegeven... wat kennelijk bij deze jongen uit Alphen aan de Rijn een, een punt van discussie zal worden... Uh, ik heb begrepen dat er wel uh, eens in de zoveel tijd wordt nagegaan... in hoeverre vergunningen nog uh, ja, voldoen aan de eisen. En er ook weer naar antecedenten van mensen wordt, uh, wordt gekeken. Dus in hoeverre ze ja, in contact zijn uh, geweest met, uh, met de politie. Hm. Maar eens in de zoveel tijd, ene korps wel, het andere niet. Als ik u zo hoor, dan kan deze jongen uit Alphen... heel makkelijk buiten beeld geraakt zijn bij de controleurs. Dat kan. En als de controleurs ook alleen maar in de wapenkluis mogen kijken, dan uh, weet je natuurlijk ook niet wat uh, mensen er onder nog het bed ligt. in de woning uh, bewaren qua, qua vuurwapens, qua munitie. Ja, het, het is ook een onderwerp dat leeft bij onze luisteraars. Uh, er zijn veel reacties. En de reacties zijn, ja, wapens moet je sowieso niet thuis bewaren. En iemand zegt bijvoorbeeld, als je wil schieten, laat je wapen dan maar liggen op de schietvereniging. Dat is dus ook wat GroenLinks en SP willen. Weet ja. u of die discussie al eens eerder is gevoerd daarover? Uh, daar is mij niets over bekend. Ik heb nu inderdaad wel meegekregen dat uh, dat als men, door mensen als uh, ja, mogelijke oplossing wordt uh, geopperd voor het probleem. Nou, een voordeel daarvan is natuurlijk ook dat er gewoon minder wapens op straat direct in omloop zijn. Uh, keerzijde is natuurlijk wel dat sportschutters uh, nou ja, naar wedstrijden gaan, uh, ook wel door het land reizen, naar het buitenland reizen met hun wapens. En dat je dat, dat bijvoorbeeld alweer heel, heel lastig maakt. En dan hebben we het nog alleen over de, de legale wapens. Dan hebben we het nog niet eens gehad over uh, de illegale wapens... die mensen zouden kunnen proberen te bemachtigen... op het moment dat ze verkeerde plannen hebben. Ja. ja een andere luisteraar, mevrouw de Vries die zegt... nou, je zou misschien uh, een wapen wel uh, bij de juwelier... of een bankier of een beveiliger of een winkelier kunnen achterlaten. Die zou dat misschien bij zich kunnen houden. Zou je inderdaad voor dit soort beroepsgroepen... uitzonderingen mogen of moeten maken? Um... Om zichzelf te kunnen verdedigen is dan uh, de gedachte die daarachter zit. Ja. Uh, nou ja, we kennen in Nederland een redelijk uh, ja, strikte uh, wapenwetgeving. Uh, en waarbij de achterliggende gedachte natuurlijk ook is dat uh, mensen niet met andere mensen gaan afrekenen waarvan ze denken dat die uh, verkeerde plannen in gedachten hebben. Dus ik vind dat zelf uh, ja, wel vrij ga ver gaan om uh, ja, bepaalde beroepsgroepen op deze wijze een, een wapen toe te bedelen. Die discussie komt niet op gang, denkt u, na nou, wat er afgelopen weekend is gebeurd? Um, de discussie zou best op gang kunnen komen, maar ik zelf zou daar niet direct een voorstander van zijn. Goed, Marcia de Vries, uh, uw onderzoek zal vast worden aangehaald uh, in het Kamerdebat, denk ik, waar het zal gaan over de controle door de politie, hoe die uh, wordt uitgevoerd. Dank in ieder geval voor dit moment. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Het spel is over voor de Ivorianse president Laurent Gbagbo. Na maanden van vechten tussen hem en zijn opponent Ouattara gaf hij zich vanmiddag over. De arrestatie die daarop volgde gebeurde door de VN vredesmacht. Benadrukt de VN woordvoerder in Ivoorkust. The operation of arrest of Mr. Gbagbo has been uh, conducted by the Ivorian forces. I repeat it, I'm clear about that. No confusion whatsoever. And uh, done successfully. Gbagbo is arrested. Is onder onze kust. Babo is gearresteerd en in bewaring genomen door de VN-vredesmacht in Ivoorkust. Al dus de woordvoerder Pauline Baks, onze correspondent. Is dat nu al doorgedrongen tot de straten van Abidjan? Ja, deels mensen zijn elkaar nu heel hard aan het bellen. Om te kijken of dit echt waar is. Want sommigen hebben het op televisie kunnen zien.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 Ja, het Wassenaar-kamp zegt dat hij verantwoordelijk gehouden moet worden voor uh, zijn misdaden. En dan hebben ze het over de misdaden van de afgelopen vier maanden, onder andere het gebruik van een zwaar geschut op burgers um, en natuurlijk eigenlijk het ontketenen van een kleine burgeroorlog en een ongelooflijke crisis, de ergste crisis die Ivor dus, uh, ooit heeft gezien tegelijkertijd uh, moeten ze dus hem wel met respect uh, behandelen. Want het is natuurlijk wel een staatsman. Maar hij is uh, tien jaar president geweest. En het is belangrijk dat hij uh, ook zijn achterban kan mobiliseren om de wapens neer te leggen. En het feit te accepteren dat wat er aan nu president is. Ja, want inderdaad zijn uh, de aanhangers uh, wellicht nog niet helemaal op de hoogte van wat zich heeft afgespeeld. Uh, rondom het paleis en het hotel waar Bakwa nu zit. Uh, hoe, hoe, hoe denk je dat de, de spanning in Ivorke snel uh, afgelopen zal zijn? Ja, dat is nu moeilijk te zeggen, want het nieuws is nog uh, zo ver. Dat is nog aan het uh, verspreiden in de stad. Er wordt uh, nog wel wat geschoten in sommige wijken, ook in mijn wijk bijvoorbeeld. En dan weet je natuurlijk weer niet zo goed wie dat dan is. Of er in de lucht wordt geschoten om dit feit te vieren. Of omdat dat milities zijn uh, die uh, boos zijn omdat Bakbo nu gepakt is. Dus... Mensen kunnen nog steeds de straat niet op. Inderdaad, wat, dat was mijn laatste vraag eigenlijk. We weten dat je zelf inderdaad uh, jezelf hebt in je eigen woning. Uh, je bent nog niet de straten opgegaan voorlopig? Nee, dat uh, kan nog niet. Ik zou wel graag naar dat golfhotel willen om uh, dit allemaal met eigen ogen te zien. Maar als ik daar naartoe ga, dan moet ik wel een escorte krijgen van de Verenigde Naties. Of van die troepen van Wattara om mij daar naartoe te brengen. Want het is uh, vooral nog niet veilig om daar zelf uh, naartoe te rijden. Helaas moet ik daarbij zeggen, maar ja, iedereen heeft natuurlijk goede hoop dat deze vreselijke crisis uh, binnen een paar dagen wel uh, tot einde komt. De belangrijkste stap is gezet. Bakbo is weg uit zijn bunker. Vanuit Abidjan, Paulien Bax, dank je wel. Ja, de VN-ambassadeur in Ivoorkust heeft zojuist gezegd... dat zodra het nieuws bekend is over de arrestatie... dat iedereen dan zijn wapens neer zal leggen. De nachtmerrie is over voor de mensen in Ivoorkust, zegt hij. En hij zegt dat Bakbo well and alive is... en dat hij op dit moment naar een veilige plek wordt gebracht. Maar welke plek dat is, dat zegt hij er niet bij tegen gaan we naar Frankrijk. Het Burka-verbod is daar nu van kracht en leidt gelijk tot actie. Verkeersinformatie bij de ANWB, zit Wijnandswaan. problemen in deze avondspits die zitten vooral rond Arnhem. Op de A12 vanuit Utrecht, daar stranden voor de avondspits een kapotte vrachtwagen bij Arnhem Noord. De rijstroken zijn weer vrij, staan toch wel 8 kilometer viede. Net zoals op de A50 vanuit Os voorknopend hoort. En de A27 van Gorkum naar Utrecht na een ongeluk met een vrachtwagen... bij Nieuwe Rijn vier kilometer stilstaan. De linker is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdijk. De NS kiest voor zes nieuwe kaartsoorten... ter vervanging van de populaire voordeelurenkaart. Wie nu al zo'n kaart heeft, zo'n voordeelurenkaart... die kan hem voorlopig wel blijven gebruiken. Maar met de invoering deze zomer van al die nieuwe kaarten is toch wel wat verwarring ontstaan. Matthijs Holtrop merkte dat in de stationshal in Utrecht. Utrecht Centraal. Matthijs, uh, jij zou daarover gaan praten met iemand van de NS... over deze nieuwe reeks abonnementen en voordeelkaarten. De commercieel directeur van NS Reizigers, Boukje Bugel, staat naast mij. Waarom die verandering? U bedoelt uh, de verandering van de nieuwe abonnementen, denk ik. Hmm. En dat was uh, Martijn Skotrop ja, met een, een kleine sloot. Maar Martijn Berde weer. De verbinding is erg slecht. Krijgen we net het antwoord op de vraag waarom zes van die abonnementskaarten? We gaan opnieuw verbinding leggen met Matthijs en dat gaan we zo direct doen. Nu Precies, zullen. dan gaan we eerst naar Frankrijk. Boerka's en niekaaps zijn sinds vandaag verboden in de openbare ruimte in Frankrijk. Voor de duidelijkheid, dat zijn volledig gezichtsbedekkende sluiers die alleen de ogen vrij laten, waarbij ook de ogen verborgen zijn. Dat gebeurt soms ook. Frankrijk is het eerste Europese land waar de boerka is verboden. Vanochtend was daar een demonstratie tegen het is een Dit verbod is een aanval op mijn vrijheid, mijn geloof, mijn recht om vrouw te zijn. Het is een aanval op mijn leven, zegt deze activiste. Frank Renout in uh, Parijs. Frank, uh, vandaag zijn gelijk twee vrouwen in Boerka gearresteerd. Hè? Is er nu een soort heksenjacht gaande in Frankrijk? Nee, in tegendeel. Het gaat absoluut niet om een heksenjacht. Want de politie heeft duidelijke instructies gekregen juist om niet als een razende zoek te gaan naar vrouwen met een burka en die in de boeien te slaan. Nee, ze moeten juist overreden worden op straat om die burka af te doen. Nou, en de arrestaties waar je het over hebt, vanochtend in Parijs, twee vrouwen met een niekaap zijn aangehouden. Maar die werden niet aangehouden omdat ze die niekaap droegen. Niekaap is degene die alleen de ogen nog laat zien, hè. Nee, die werden aangehouden omdat ze illegaal demonstreerden voor de Notre Dame in Hadje Parijs. Dat mocht niet, ze hadden geen toestemming gevraagd. En daarom werden die twee vrouwen aangehouden. Goed, dus niet uh, op basis van het verbod. Um, jij bent op zoek gegaan verder in de stad naar vrouwen in Boerkaas of Niqabs. Ben, ben je er eentje tegengekomen? Ik heb helemaal niets gezien en ik heb sinds vanochtend een rondje gemaakt eigenlijk ook langs een aantal voorsteden van Parijs waar veel immigranten wonen en waar ik doorgaans ook veel vrouwen in Nikaap en burka zien. Ik heb niks gezien vandaag, niet één vrouw gezien met uh, gezichtbedekking en kleding, maar wel mensen met heel veel hoofddoeken ook. Daarna ben ik naar Noord-Parijs gegaan. Daar heb je een aantal straten waar veel immigranten wonen ook en waar allemaal winkels staan waar burkas en niqabs verkocht werden, moet ik zeggen. Want ook daar was nu geen burka of niqab meer te vinden. Het personeel in die winkel zei tegen mij, nee, er is nu een verbod van kracht in Frankrijk, we verkopen ze niet meer. Of dat ook echt zo is en of ze nog even zo achter de toonbank liggen, dat weet ik niet natuurlijk, maar ik heb in ieder geval niets gezien. Nee, en, en vorige week bij wijze van spreken wel? Ja, want kort geleden was ik in diezelfde straat ook nog en in die verschillende banlieus die ik noemde, kon ik ook met enige regelmaat. En daar zijn burka's en niqabs gewoon een alledaags verschijnsel. Ja, het is natuurlijk wel een verbod dat zeer gevoelig ligt. Hè? Ook vandaag die demonstraties vertelde jij. Uh, de politie heeft de opdracht gekregen... geen heksenjacht uit uh, te gaan voeren. Maar stel dat ze iemand tegenkomen met een, een nikaap of een, een boerka... heb je enig idee hoe ze ermee om zullen gaan? Nou, hoe het moet, dat weten we wel. Want er zijn officiële instructies verspreid door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar dat levert in de praktijk wel hele grote problemen op, zeg. De politievakbonden bijvoorbeeld. Want wat moet je doen als een vrouw op straat wordt aangehouden omdat ze een burka draagt? Dan moet de politie haar proberen te overreden om die burka af te doen. Doet ze dat niet, dan weet eigenlijk niemand wat er dan moet gebeuren. Dan moet officieel justitie worden gebeld met de vraag... hier hebben we een vrouw met een burka en ze willen hem niet afdoen. Wat moeten we nu doen? Maar wat justitie dan besluit, weten we ook nog niet. Dat moet... Natuurlijk, allemaal nog blijken. We weten wel wat de officiële strafmaat is. Een vrouw met een burka moet 150 euro boete betalen. En een man die zijn vrouw dwingt om een burka te dragen, die kan zelfs één jaar de cel ingaan. Nou, zover is het nog niet gekomen. En of het zover gaat komen, weten we door die uitvoeringsproblemen dus eigenlijk ook nog niet. Nee. En verwacht je nog meer demonstraties hiertegen? Nou, tot nu toe is het uh, enkele keren gebeurd. Er is vanochtend één iemand aangehouden die bij het EDV demonstreerde... het presidentieel paleis van president Sarkozy. Later dus twee vrouwen met een nikaap op de not gedaan. Zaterdag is er ook al een demonstratie georganiseerd tegen dit burkaverbod. Toen ook zijn enkele vrouwen aangehouden met nikaaps. Het kan ook zijn dat het de beginfase is. Vandaag is de eerste dag van het burkaverbod. Misschien dat het ook weer daarna een beetje weg hebt. Frank Renoud was dat vanuit Parijs. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie gaat illegaal downloaden aanpakken. Maar gratis downloaden van films, muziek en ander auteursrechtelijk beschermd werk wordt niet strafbaar. De staatssecretaris wil vooral de grote illegale download sites aanpakken. Niet de consument die af en toe illegaal downloadt. Nou, we willen geen jacht ontketenen op de individuele consument. Dat is niet de bedoeling. Wat we willen is dat de mensen die dit soort muziekfilms aanbieden via websites dat die faciliteiten, dus die illegale materiaal aanbieden... dat die kunnen worden aangepakt. Wie wilt u nou met name dat er echt aangepakt wordt door die rechthebbenden? De artiesten, de kunstenaars, de producenten van muziek, films? Nou, wat we willen is dat de verspreiders van illegale content... dat daar een mogelijkheid voor komt voor de rechthebbenden om die aan te pakken. Ook als het om websites uit het buitenland gaat. Dus dat Hoe dan? Zal, dat zal dan moet in eerste instantie via de website als dat kan. Als dat niet kan, via de hosting provider. En als dat ook niet kan, via de access provider. En wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, dat betekent in de praktijk dat aan het eind, als de rechter heeft gesproken en die heeft gezegd, ja, dat is inderdaad een, een onrechtmatig handel wat daar gebeurt via die website, dat op een gegeven moment zo'n website uit de lucht gaat. Die wordt geblokkeerd? Die wordt geblokkeerd. Dit is eindelijk een stap die we zetten en dat betekent dat we ook de thuiskopieerheffing uiteindelijk gaan afschaffen. Wat houdt dat dan in? Dat je, nu moet je nog extra betalen hè? als je een dvd koopt die je kan gebruiken om iets op te zetten. Hoeft dat niet meer straks? Nee, dat hoeft straks niet meer. Dus als je straks een DVD'tje koopt of een cd, dan ga je niet meer apart betalen. Dat is dan uit de boze. Denkt u dat de, de mensen die recht hebben op meer geld uit de, de productie die ze maken... dat ze hier echt mee geholpen zullen zijn? Dat het dus echt effectief gaat worden? Nou, ik denk dat het een stap is die we zetten. Ik denk dat het ook is iets waarmee ze daadwerkelijk ook bij de rechter de mogelijkheid hebben om te zeggen... nou, nu willen we dat zaken worden verboden. En er zijn recente uitspraken waar dit nou juist nog niet kon. Dus die, die stap zetten we nou juridisch wel. Uh, dat betekent dat we straks meer legaal aanbod krijgen. Dat is ook wat het kabinet wil. Maar dan kan iedereen een ruime keus maken. En het is een stap vooruit. We hebben 4,5 jaar stilgestaan. Dus ik denk dat we nou weer eens een stap naar voren moeten zetten. Er zijn mensen die zeggen, wacht even, uh, uh, illegaal downloaden wordt een onrechtmatige daad. Uh, ja, hoe zeker weet je dat zo iemand dan niet aangepakt wordt? Nou, A, we gaan geen censuur toepassen, dus dat, dat speelt hier helemaal niet. Strafrechtelijk gaan we het ook niet in het wetboek van strafrecht zetten. Daar is ook sprake van geweest dat illegaal downloaden in het wetboek van strafrecht komt. Dat gebeurt ook niet. Maar je, hebt natuurlijk, je zou theoretisch gezien wel de mogelijkheid hebben dat mensen die gebruik maken van die illegale downloads, de consument, dat die ook onrechtmatig handelt. Maar daar is de wetgeving in eerste instantie niet opgericht. De eerste stappen die we gaan zetten zijn in de richting van de tussenpersoon. Ja, dat zijn de eerste stappen. Maar de tweede stappen kunnen zijn dat uh, iemand die regelmatig film, films downloadt illegaal, dat die ook aangepakt wordt. Ja, de bedoeling van de wetgever is dat niet. Dat is ook niet de bedoeling van het kabinet. Maar nogmaals, uh, als je zegt illegaal downloaden uh, wordt een onrechtmatige daad... dan maak je toch ook de weg vrij voor het aanpakken van iemand die dat doet? Ja, maar dat is niet de bedoeling van deze wetgeving. Dus dat gaan we ook met de Kamer bespreken. De bedoeling is dat we de tussenpersonen aanpakken en niet de uiteindelijke consument. En u denkt dat consumenten daarin meegaan? Uh, die ervaring leert in ieder geval als je naar het buitenland kijkt dat consumenten daarin zijn meegegaan. Dus waarom zou dat dan in Nederland niet kunnen? Nou, Omdat Nederlanders op de centen zijn. Ja, en gratis is altijd goedkoper dan een klein beetje. Maar ik denk dat legaal gebruik de norm moet zijn en niet illegaal gebruik. Staatssecretaris Steven, in gesprek met verslaggever Ron Vrezen. Hé, hey, ben je niet aan het werk? Jawel, ik ben aan het multitasken. Maar dat kunnen mannen toch helemaal niet? Nu wel, want bij de HP ProBook 6550B krijg je nu een 20-inch LED-monitor cadeau. Zo kan ik werken en tegelijkertijd de wedstrijd volgen. Yo! Attentie, dit is geen grap. Deze actie loopt echt tot en met 1 april. Scoor nu grootste kortingen op HP Notebooks en Desktops via inmacnl slash hpactie. De commercial die u nu hoort komt uit de radio.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 Radio 1, het NOS-journaal. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is een ontploffing geweest in een metrostation. Boven het gebouw zou een rookpluim te zien zijn. volgens ooggetuigen zijn er slachtoffers gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De Rijksrecherche onderzoekt of er fouten zijn gemaakt... bij het verstrekken van een wapenvergunning aan Tristan van der Vlis. Met drie wapens, waarvoor die vergunning gold... schoot hij zaterdag zes mensen en zichzelf dood... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Van der Vlis was lid van een schietvereniging. Volgens de Schuttersassociatie, waarbij alle schietverenigingen zijn aangesloten... had Van der Vlis nooit een vergunning mogen krijgen... omdat hij in 2006 opgenomen is geweest met suïcidale klachten.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 echte warme lentedag gehad. Dat wil niet zeggen dat die niet meer terugkomen. Maar in ieder geval voorlopig zijn ze even weg. Want wij krijgen in de loop van de avond dikkere bewolking. Dan gaat het wat regenen. Vannacht komen er wel weer een paar opklaringen. Maar dan komen er ook weer een paar buien. Misschien onder in het noorden. En wat heel belangrijk is, het gaat vanavond en vannacht behoorlijk hard waaien. Aan zee windkracht zes, zeven. En er kunnen ook zware windsoten voorkomen. Wat kan ik u nog meer vertellen? Het wordt een graad of zeven vannacht. Maar dan morgen overdag zitten we echt met een straffe noordwestenwind in veel frissere lucht. Ik denk dat het een graad of 11 gaat worden. Wel komt er in de loop van de dag meer zon. Dus uiteindelijk denk ik dat het er morgenmiddag heel vriendelijk uitziet. Met nog slechts een enkele bui. Flinke opklaringen. Maar goed, slechts 11 graden, terwijl we er vandaag 22 hebben gehad. Dat scheelt nogal. En dan de rest van de week blijft die zon een belangrijke rol spelen. Ik denk niet dat er veel buien zullen zijn. En geleidelijk gaat die temperatuur wel weer iets omhoog. ANEB-verkeersinformatie. De avondspits levert verder weinig bijzonderheden op. staan 35 files, bij elkaar 120 kilometer. Dat is volgens het boekje. De meeste files staan er rond Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Zaanstad. Er staat voor de Koentunnel 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En zoals gezegd wat drukker is het bij Utrecht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Bodegraven 8 kilometer. Verderop richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 10.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 Ik heb niks met drugs te maken gehad. Marco Kroon herhaalde het vandaag nog maar eens in de rechtbank. Het openbaar ministerie is niet overtuigd van zijn onschuld. En eiste daarom een werkstaf van 120 uur tegen de militair Kroon. Wegens drugsbezit en het bezit als mede doorverkopen van stroomstootwapens. Marno Remmers bij de rechtbank in Arnhem. Marno. we kennen Kroon als een redelijk uitgesproken persoon. Was hij ook zo in zijn laatste woord aan het eind van deze laatste zittingsdag? Jazeker, hij ging er zelfs bij staan... Hij had het allemaal opgeschreven, zeg, want voor je het weet zeg ik iets verkeerds. En hij zei onder andere dat hij uh, zijn excuses aanbiedt... voor het hebben van die stroomstootwapens. Hij zegt, ik ben een man van uh, het recht wat moet zegevieren, van het kwaad bestrijden, daar ben ik misschien iets te ver in gegaan. Verder zei hij ook dat er veel woede en frustratie in hem zit... omdat hij al een jaar lang er niks over kan zeggen. Hij kan het allemaal wel handelen, zegt hij, maar voor zijn familie... en zijn vriendin is het veel erger. Zijn reputatie is hoe dan ook aangetast, ondanks wat uw rechtbank van oordeel is... Luister naar wat Kroon na de zitting tegen ons vertelde. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, de straffe eisen heb, ik niet eens, uh, heb ik zelf niet eens meegekregen. Niet dat ik niet uh, op zat te letten. Maar ik vind, uh, iedere straf voor wat betreft drugs is voor mij te veel. Want daar ben ik namelijk helemaal vrij van. Daar doe ik ook helemaal geen zaken mee. Dat heb ik ook net heel uh, em emotioneel verteld. Wil ik als het uiteraard gaat, uh, ik weet niet hoe het zit... maar er zal waarschijnlijk wel een hoge beroep gaan, ondersuit de kam... En uh, zoals ik net al gezegd heb, zal ik met trots, uh, uiteindelijk mocht er dan toch nog schulden bevonden worden, dan zal uh, met trots uh, leef ik uh, mijn willemsorde in. Omdat ik vind dat mag niet besmet worden. En niet zozeer omdat ik dan uh, schuld beken, absoluut niet. Alleen uh, ik ben dusdanig uh, loyaal aan het bedrijf en aan de Koningin, dan, uh, dan leef ik er met trots in. Eerder vandaag, maar gaf het Openbaar Ministerie aan dat bewijs voor drugsgebruik ontbreekt op basis van de veelbesproken borstharen en de kleding van Kroon. Dat heeft het OM dus laten vallen. Ja, dat hebben ze laten vallen, maar ze gebruiken het eh, toch ook weer wel. Want, zeggen ze, dat zijn allemaal wel sporen... die duiden op dat er toch cocaïne in ieder geval in het pand van Kroon was... in het café of van de woning. Die vriendin van Kroon, die gebruikte in die tijd coke, heeft ze ook toegegeven. Er zijn ook, is ook cocaïne afgeleverd eh, door een dealster... Uh, en het openbaar ministerie zegt nu, kijk, dat ondersteunt ons bewijs... dat er toch sprake is van bezit, En daarop zou Kroon eventueel zelfs door defensie ook ontslagen kunnen worden. Dat, uh, dat bewijs dat vindt onder andere plaats via de afgetapte telefoon van Kroon. En uh, officier Justitie Wijnbald heeft heel veel van die taps vandaag voorgelezen. Ik kan ze niet allemaal laten horen, want er komen veel namen in voor. Maar ik laat er eentje horen... Die moet bewijzen onder andere dat Kroon via de GSM communiceert over cocaïne. Luister mee. Moeten we nog iets hebben voor vanavond? Het was wel goed. Ik werd er geld van trouwens. Haha. Dat gaat volgens Kroon over een speeltje van de seksshop. Dus dat is ook het verhaal geweest van advocaat Geert jan Knoops? Dat hij dit soort ja. privézaken aanvoerde ter verdediging van zijn cliënt? Ja, er was zelfs nog een korte demonstratie door Kroon... van hoe dat dan bijvoorbeeld ging, zo'n seksspeeltje. Hij had een slagroomspuit meegenomen en capsules lachgas. En uh, die kwamen uit een plastic zakje van de speelgoedwinkel. En hij deed even voor de rechter voor hoe dat, dan, hoe dat dan ging. En dat het dan, als hij wat bestelde... of heb je nog wat liggen, of heb je nog wat over in telefoongesprekken... dat het dan ging om het gebruik van lachgas. En dat is ook waar Knoops, zijn raadsman, mee komt. Die zegt... Ja, het lijkt er wel op alsof we het volgende moeten, moeten memoreren. We hebben niets gezien, maar het is er wel. Oftewel, het is een opeenstapeling van aannames en aanwijzingen. Het harde bewijs ontbreekt. Misschien is er wel wat wettelijk bewijs, maar geen overtuigend bewijs. Zeker nu we het rapport van het NRV eh, naar links moeten schuiven. Luister naar eh, advocaat Knoops na afloop van de zitting. We hopen dat de rechtbank uh, daarvan overtuigd is dat eigenlijk uh, na vandaag en ook na het requisitoor van het OM daar gewoon geen bewijs voor is. Uh, het OM heeft eigenlijk uh, de handdoek in de ring gegooid om het zo te zeggen als het gaat om het forensisch bewijs. Ze kunnen niet aantonen dat de heer Kroon gebruikt heeft. Dus dat erkennen ze ook, maar ze zeggen dan nu in één keer, ja maar dan heeft hij het wel aanwezig gehad. Het OM heeft eigenlijk vandaag alleen maar gezegd, we geloven het niet, we vinden het niet aannemelijk, we vinden het niet geloofwaardig. Maar waar dat bewijs dan vandaan moet komen voor die ongeloofwaardigheid, dat moeten we raden. Het is bewijs uit het ongerijmde, zoals we dat soms noemen. Alle details van deze zaak van de afgelopen dagen op onze site nus.nl. De advocaat dat het laatste woord is nu aan de rechtbank, wanneer is de uitspraak? Ja, die is uh, vanwege paas niet over twee weken, maar op goede vrijdag. En Kroon heeft dus al aangegeven, na afloop van de zitting, dat hij het onderste uit de kan wil halen. Dus hij gaat sowieso in hoge beroep, mocht hij veroordeeld worden. Je remmen, dankjewel. In een hotel in Benghazi in Libië is de hele dag gesproken... tussen vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en tegenstanders van Gaddafi. Op tafel lag een stappenplan, een drie-stappenplan... waar Gaddafi al akkoord mee is gegaan. Het zou beginnen met een uh, staakt het vuren. Verslaggever Lex Runderkamp zit ook in dat hotel. Daar is een persconferentie gegeven door uh, volgens mij de tegenstanders van Gaddafi. Lex, wat heb je daar opgevangen? Nee, de persconferentie is nog niet begonnen... Uh, de, de internationale pers zit al de hele middag te wachten uh, uh, op de melding uh, dat het werkelijk gaat in. Uh, maar ik heb met een aantal mensen gesproken die de hele dag bij de vergaderingen betrokken zijn geweest. Mm -hmm. En ze zeggen, kijk het was al heel snel duidelijk dat deze overgangsregering van uh, het Zandeling gebied niet akkoord zal gaan met uh, ja welke onderhandelingen of compromissen of gesprekken of samenwerking met de familie Gaddafi in dit land. Dat is echt uitgesloten. En dat waren uh, die Lib Lib Libische diplomaten die me dat vertelden. Die wezen naar buiten. En uh, zoals je hoort is het wat onrustig in mijn achtergrond. Want hier staan werkelijk uh, ja, toch wel een vrij paar duizend mensen al de hele dag uh, Lawaai te maken voor het hotel. Omdat zij absoluut geen deal met, uh, met uh, geen gesprekken met Gaddafi willen. Uh, en hij zei, als wij hier nu op de persconferentie bekend zouden maken dat we dus op de een of andere manier wel zouden willen samenwerken met de regering in Tripoli, dan zijn ze binnen in deze persconferentiezaal voordat je het kan bedenken. Dus hij uh, uh, me dat er uh, een, een nee gaat komen. Alleen, ja. hoe formuleer je een nee, dat die acceptabel is toch voor de internationale gemeenschap, maar vooral ook acceptabel is uh, en, en niet misverstaan kan worden door de mensen hier buiten het hotel, zeg maar de Libiërs op straat, dat eist, en dat schijnt een Arabische traditie, te zijn ontzettend veel overleg over de semantiek en over welke woorden je gebruikt en wat die betekenen en wat de lading ervan is. Dus al die uren met de internationale peregroof heeft vooral te maken met de formulering van het bericht. Ja, op, op wat voor manier ze dat stappenplan gaan afwijzen. En die mensen die jij hebt gesproken, zei die ook nog hoe het wat hun betreft nu verder moet? Nee, de fase over... Ja, ze hebben wel vanmiddag, dat moet ik wel toegeven, heeft de, de overgangsraad een documentje van 2,5 A4'tjes verspreid. En dat heet Onze visie op de democratie uh, van Libië. En dat uh, heb ik net zitten lezen en dat is een, ja, een prachtige, mooie beschrijving van hoe een democratie in elkaar zit. Met de scheiding van uh, religie en uh, de overheid. En iedereen heeft zijn individuele rechten en er is een rechtsstaat. En alles waar, waar, waar wij graag in leven, dat willen ze hier in Libië ook. Dat is hun idee van de toekomst, maar er staat nadrukkelijk één zinnetje bij dat dit allemaal in gang wordt gezet na het verslaan. Van de... Ja, die moet dus weg en zijn familie ook. Lex Runderkamp. Voor minder doen ze het niet in Benghazi. Dank voor jouw verslag. In het hotel, inderdaad, waar die Afrikaanse Unie alles in het werk stelt om de partijen, de strijdende partijen bij elkaar te brengen. Volgens een commissielid van de Afrikaanse Unie is het aan het Libische volk om uit te maken door wie uiteindelijk het land moet besturen. As a general principle, the African Union considers that it is up to the Libyan people to choose democratically their leader leaders. It is not up to any outside force be it even the African Union itself to decide on behalf of the Libyan people on who the leaders of the country should be. De delegatieleider van de Afrikaanse Unie de vervolking moet uh, zelf uitmaken wie de leiders van hun land zijn. Bertus Hendricks, Midden-Oostendeskundige van Instituut Klingendaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is duidelijk hè? de Libiërs moeten er onderling maar zien uit te komen. Is dat een reëel scenario? Nou, ja, dat moeten we zien. Maar op dit moment is de situatie tamelijk geblokkeerd, natuurlijk. En zoals Lex Rundekamp al heeft gezegd, alle aanwijzingen zijn dat men nee zal zeggen tegen het voorstel van de Afrikaanse Unie. Alleen, men zal misschien het woord niet gebruiken, maar misschien eerder zeggen ja, mits. Want het is duidelijk dat de conditie staan blijft: dat de familie Gaddafi, dus hemzelf en de zonen, daar kan niet mee worden samengewerkt, ook niet meer. Het -Islam, die hele lange tijd eh, paradeerde als de reformist eh, in de familie... maar die ontmaskerd is, zal ik maar zeggen, bij het begin van de, van de opstand... toen hij net zo harde taal uitsloeg eh, als eh, zijn vader... En, en, en de acties van zijn broers, Gamis en Muatassem. Maar eh, ik denk dat men het wel realiseert. Men is militair, staat men heel zwak. Dat is de afgelopen weken wel gebleken. Eh, men heeft de NATO nog steeds nodig. En men heeft natuurlijk ook zoveel mogelijk diplomatieke steun nodig in de wereld. Dus men zal proberen om een antwoord te formuleren dat men, we zijn in principe wel bereid om te praten met uh, delen van het bestaande regime. Uh, maar niet met de, met de Gaddafi's. En dan hoor je wel eens namen zoals de vroeger nummer twee van het regime... Uh, Abd-Salam Jaloud, hè, die uh, bij het begin uh, een belangrijke man was... Uh, die Gaddafi altijd heeft gesteund, maar die na een aantal jaren... Uh, afscheid heeft genomen van uh, de grote kolonel. Uh, die, of de, de voorzitter van uh, het volkscongres, dat dat dan functie heeft als, als parlement. Daar zou men eventueel wel mee kunnen praten, om in ieder geval duidelijk te maken... wij zeggen niet nee tegen alles. Uh, wij hebben ook belang bij een oplossing van het conflict... en het uh, stoppen van het bloedvergieten. Maar uh, de gaddafi clan uh, in zijn nauwe uh, samenstelling, die moet, die moet weg. Ja, nou noem je een aantal namen van mensen die mogelijk dan in, uh, in zicht komen. Maar voorlopig heeft... Gaddafi nog de touwtjes in handen, althans in Tripoli en de gebieden daaromheen. En hij heeft uh, het, uh, het staakt het vuren en een dialoog tussen de partijen geaccepteerd tactiek of uh, zit er een oprechte bereidheid in om tot een, uh, een, een, een, een oplossing te komen? Nou, Ik ga er voorlopig vanuit dat dat een uh, tactiek is, want uh, als hij heel erg oprecht was uh, geweest met het staakt het vuur, dan had hij niet vandaag, zoals alle berichten de melding maken, uh, de stad Misrata opnieuw uh, beschoten. en Hij heeft natuurlijk een soort geschiedenis, dat, uh, dat heeft ook de secretaris-generaal van NATO, Rasmussen, onderstreept. In het verleden uh, beloften dus door hem niet zijn uh, nageleefd. Dus de, het vertrouwen aan de, de kant van de rebellen die is buitengewoon gering en um, de, de, de secretaris-generaal van de NATO die is ook erg uh, sceptisch en de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Frattini die heeft nog eens duidelijk gemaakt dat ook wat hem betreft, de Italië is een belangrijke speler he, als voormalige koloniale macht uh, en uh, Frankrijk en Engeland zijn alle drie van mening met de, de rebellen overgangsraad uh, dat er geen plaats is voor Gaddafi nog voor een van zijn zonen dus dan zal men toch elders uh, binnen het regime uh, moeten gaan zoeken de waar men dan de wel eh, koosere figuren kan vinden waar men een deal mee zou kunnen sluiten. Maar dat veronderstelt dat Gaddafi daarmee akkoord gaat. Dat is tot nu toch een enkele aanwijzing dat hij bereid zou zijn het veld te ruimen. Nee, en hoe zie jij de rol van de Afrikaanse Unie? Want daar heeft Gaddafi natuurlijk goede banden mee. Ja, en om die reden is ook uh, de, de overgangsraad heel sceptisch, want uh, ik heb, men heeft dan nog wel een beetje vertrouwen in Zuid-Afrika, want die is nogal kritisch geweest ten aanzien van de wilde plan in het verleden van Gaddafi, toen hij hoofd was van de Afrikaanse Unie, toen wilde hij dat er één uh, Verenigde Staten van Afrika kwamen, met één buitenlandse politiek, één leger en al dit soort dingen die hij eerder in de Arabische wereld heeft geprobeerd. Uh, dat uh, hebben de, het zuidelijke blok van Afrikaanse landen altijd afgehouden, dus dat uh, geeft hun een zeker Krediet bij uh, de overgangsraad. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Mauritanië, wat ook deel uitmaakt van die uh, delegatie, daar heeft men heel wat minder uh, vertrouwen in. Want uh, Gaddafi heeft zich aan de zijde geschaat van, van de, de huidige uh, machtshebber, die via een staatsgreep aan de macht is gekomen en tegen uh, de, de bevolking uh, die voor die tijd aan de macht was, via een meer proce een parlementaire procedure. Dus het vertrouwen in die Afrikaanse uh, vertegenwoordigers is aan de kant van de rebellen, uh, laten we zeggen, gemengd. Ja, en, en nu dat stappenplan wordt afgewezen, hè, wat dus de verwachting is dat dat uh, ieder moment kan gaan gebeuren in Bengazi. Verwacht je dan dat de Afrikaanse Unie nog met een alternatief komt of is de rol dan uitgespeeld? Nou ja, dan uh, we zullen misschien proberen om te kijken wat ze nog uh, kunnen bereiken. Maar het feit dat uh, Jacob Zuma, de, president, de belangrijkste man eigenlijk... de president van Zuid-Afrika, wegens dringende bezigheden... inmiddels alweer terug is naar uh, Zuid-Afrika... Mm. wat uh, men in Benghazi uh, tamelijk teleurstellend vond, heb ik begrepen. En dat begrijp ik ook wel. Uh, ja, maar zie die een... dacht ook, Zuma, <laughs> hier ga ik mijn vingers niet meer aan branden. Nee, nee kijk, en het feit dat, die dus, uh, dat de delegatie met enorm gejuich uh, is uh, begroet in, uh, in Tripoli. En met tegendemonstranten in Benghazi. En we zeggen van de Afrikaanse Unie, als je, als je weggaat, neem dan Gaddafi mee. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over, over hoe verschillend de mogelijkheden... voor de Afrikaanse Unie om die rol te spelen worden ingeschat. Ja, dit gaat volgens mij nog heel lang duren, Bertus. Ja, en dat is juist het, het probleem wat men had willen voorkomen... dat dit een soort uh, padstelling wordt. En die is voorlopig eerder in het voordeel van Gaddafi uh, dan uh, van de rebellen. Want elke keer blijkt weer dat uh, zodra uh, Gaddafi enigszins de kans krijgt... om zich te hergroeperen, uh, dat uh, het, het, het de rebellenleger moet uh, vrezen... dat ze worden overlopen. Dus, uh, uh, maar ja, aan de andere kant... Uh, ze hebben nog een aantal diplomatieke uh, troefkaarten, ze hebben nog steeds de steun... Uh, en militairen, de steun van de NATO en ook de diplomatiek van ook vandaag weer Fratini, van Italië, Frankrijk en Engeland. En ze zullen proberen dat uit te bouwen. En in de hoop dat ze dus de offensieve militair van Gaddafi zo lang mogelijk hoofd kunnen bieden. Pet Hendricks van Instituut Klingedaal. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we u nu mee terugnemen naar begin vorige eeuw. Toen had je de gebroeders Pennard, dat waren Surinaamse wetenschappers. En zij wilden toen een encyclopedie uitgeven over Surinaamse indianen. Alleen het manuscript raakte kwijt. Het Museum voor Volkenkunde in Leiden heeft het inmiddels teruggevonden. En daarover vertelt conservator Laura van Broekhoven.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 Dat u de liederen nog kent. Is dat zo? Ik wil het u eentje horen. Tru van Rijswerk werd toegezongen in het Museum voor Volkenkunde in Leiden het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De schietpartij in Alfa aan de Rijn van afgelopen zaterdag kan nu pas mee in de gedrukte versie van de avondbladen. De kranten hebben natuurlijk op hun website al het nodige over de gebeurtenis bericht. Maar voor de papieren versie moest een nieuwe invalshoek worden gekozen. Waarmee de kopers van de losse krant nog kunnen worden verleid. en de abonnees niet het gevoel krijgen dat ze met oud nieuws worden opgezadeld. Het parool heeft gekozen voor een grote foto op de voorpagina. met de kop Verdriet in Alfen. Twee jonge meisjes omhelzen elkaar bij een van de plaatsen bij het winkelcentrum Ridderhof. Waar bloemen zijn gelegd. Op pagina 3 is een portret van de dader, Tristan van der Vlis, te zien. Volgens het parool was hij een eenling die altijd conflicten zocht en uh, met die een grote woede had tegen autoriteiten, staat er ook nog. In totaal wijt de krant vijf pagina's aan de schietpartij. NRC Handelsblad heeft een bijna abstracte foto van Alfa aan de Rijn op de voerpagina. Een betonnen muur met kaarsen en rozen is van onderaf gefotografeerd. Het bijgaande artikel gaat over de mogelijke aanscherping van de wapenwet waarover verschillende tweede kamerleden hun zegje doen. Een verslag van de gebeurtenissen staat op pagina 4. Zowel het Parool als het NRC Handelsblad leggen aan de lezer uit... waarom ze wel of niet de volledige naam van de dader gebruiken. Paroolhoofdredacteur Barbara van Beukering zegt hierover... iedereen weet de achternaam van de dader. Als het OM die bevestigt, dan hoeven we daar niet meer geheimzinnig over te doen. NRC Handelsblad maakt een andere afweging. De hoofdredactie zegt op de voorpagina... slechts het initiaal van de achternaam te gebruiken... conform het stijlboek van de krant is. De redactie terughoudend met het vermelden van privégegevens... van verdachten en hun familie. Zo luidt de verklaring van de NRC hoofdredactie. Een grote verontwaardiging op de voorpagina van de Leeuwarder Courant... over de schietpartij in Alphen aan de Rijn. De dader had wapenvergunning en was psychiatrisch patiënt. Hoe kan dit, vraagt de krant zich af. Met een vraagteken en een uitroepteken. En met die vraag is de Leeuwarder Courant Vervolgens langs verschillende deskundigen en betrokkenen gegaan. Bij de schietverenigingen Nieuwkoop, waar de dader lid was... denken ze niet dat meer controles helpen om een bloedbad te voorkomen. Had hij geen wapens gehad, dan was het wel met een mes of een auto gebeurd... zegt een lid van de dagschuttersverenigingen Nieuwkoop. En dan het grote nieuws in Afrika... waar het over is voor zittend president Bakbo. Dat zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Vandaar dat CNN bijvoorbeeld, BBC en Le Monde... meteen al veel artikelen op de website hebben over de persoon van Bakbo. De lijn van beschouwingen is de democratisch de vormer werd een dictator. De BBC vertelt hoe Bakbo als historicus uh, heeft gestudeerd aan een Parijse universiteit... die cruciaal was voor het hervor hervormingsproces in Ivoorkust in de jaren 80 en begin jaren 90. Hij heeft er mede voor gezorgd dat in het land een meer partijenstelsel werd ingevoerd. Nadat Bakbo in 2000 president werd, nam hij draconische maatregelen... om politieke dissidenten de mond te snoeren. Hij zaaide vervolgens verdeeldheid met nationalistische en religieuze thema's... om zijn macht te behouden, aldus BBC. Franse krant Le Monde heeft op de website een fotoserie met ongeveer 20 afbeeldingen die bakboos politieke leven tekenen. Van een amicale man, handenschuddend op zwart-wit foto's uit de jaren 70, tot de brand bij de bunker waar die zich de afgelopen tijd schuil hield. Volgens de BBC is het nu definitief. De Ierse band U2 heeft de succesvolste tournee van een popgroep op zijn naam gezet. Dat gebeurde met het concert gisteravond in Brazilië. U2 heeft met zijn huidige tournee 341 miljoen euro verdiend. Sinds het begin in 2009 in Barcelona. Dat is meer dan de Rolling Stones hebben binnengehaald tussen 2005 en 2007 met hun tour. U2 heeft nu nog 20 optredens te gaan. Het slotconcert dat is op 30 juli in Canada. In the moment you can't get out of. Dat nummer is van U2. Nou, even een kaartje, Heb je nog kaartjes? Zou je een kaartje willen gaan? U2, Michelle? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou, ga ik ook niet op zoek naar kaartjes. Na zes uur meer nieuws vanuit Minsk, waar die aanslag op een metrostation heeft plaatsgevonden. We proberen contact te leggen met onze correspondent in Moskou. En we praten over de boosheid van minister Gert Leers. Over de mensen op Lampedusa. Tot zo. Europees voetbal op radio 1.